10 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Bij een wetenschappelijke proef in Genève... is een deeltje door de lichtsnelheid gebroken. De wetenschappers van de internationale deeltjesversneller CERN... zijn met stomheid geslagen, omdat ze dachten dat dat niet kon. Ze hebben daarom de testgegevens naar collega's... in de Verenigde Staten en Japan gestuurd... en om een bevestiging van hun waarneming gevraagd. Volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein... kan niets sneller gaan dan het licht. Als het tegendeel wordt bewezen... betekent het dat die theorie moet worden bijgesteld. Premier Rutte erkent dat de SP wel degelijk allerlei voorstellen heeft gedaan om de kosten in de zorg te beperken. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer botste Rutte vanmiddag met SP-leider Roemer. De premier verweet hem dat zijn partij nooit met zulke plannen is gekomen. Roemer reageerde daar kwaad op en zei dat het niet waar was. Vanavond zei Rutte dat hij zich heeft vergist... en dat hij de SP onrecht heeft aangedaan. De partij heeft allerlei plannen ingediend... om de kosten in de zorg onder controle te krijgen. Ik was het er alleen meestal mee oneens, al dus de premier. De politie Rotterdam heeft de eerste vijf foto's gepubliceerd... van mensen die betrokken waren bij de rellen... van afgelopen weekend bij de Kuip. Ze staan op de website van de politie. Als de verdachten zich zaterdag nog niet hebben gemeld... wordt hun foto getoond op schermen in de stad... Op de Grote Markt in Den Haag heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man gedroeg zich agressief en stak zichzelf uiteindelijk in zijn hals. De politie wist hem te overmeesteren door hem in zijn been te schieten. De verwarde man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Bij het incident is ook een omstander gewond geraakt, vermoedelijk door een afketsende kogel. Doordat het koopavond was waren veel mensen getuigen van het incident. De Grote Markt is voorlopig afgesloten.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... voor reins Rijnsweer, 3 kilometer. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. En verder zijn er problemen op de N57 tussen Oudorp en Rotterdam. De sluizen willen daar niet dicht... en daardoor is de weg dicht tussen Goedrede en Stellendam. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons plan.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 Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een 1 en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Je houdt van je huisdier? Dus kies je Beavard topkwaliteit. Zoals Beavard nieuwe teken en vlooiendruppels, het voordelige alternatief. Beschermt en bestrijdt met gemak. Beavard. De mensen die van dieren houden.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 De mensen die van dieren houden. Of kijk op beavar.nl Plus geeft meer voordeel, ook met Burendag. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Bij twee zakken zijn koffiepads van 36 stuks, vier verse appelflappen gratis. Plus geeft meer, vooral het weekend. En het weekend begint bij Plus op vrijdag. Bianca, die appelflappen waren voor Burendag. Huh? de lijn. Met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. De tweede ronde van het KVB bekentoernooi zit er bijna op. Vanavond stonden er nog twee wedstrijden op het programma. Achilles 29, de zondag topklasse speelt thuis tegen Telstar en daar wordt verlengd. Want de tussenstand na 90 minuten is 1-1. En in Alkmaar zijn AZ en Groningen nog bezig. En die houdt kamp. Na vijf minuten werd het 1-0 voor FC Groningen. En na 61,5 minuut staat hij stand nog altijd op score. Wordt 1-0 voor Groningen. Dus wel een leuke wedstrijd? Ja, leuk om naar te kijken. Bij het WK wielrennen was het een rustdag vandaag. Onze verslaggevers zaten niet stil, want er gebeurt genoeg in de wielerwereld. Ploegen verdwijnen en komen. De Green Edge ploeg is fonkelnieuw, Australisch... maar ook met veel Nederlandse renners. Maar ja, met de nieuwe ploeg Leopard liep het niet helemaal goed af. Pieter Wening denkt dat het bij Green Edge zo'n vaart niet zal lopen. Ja, kijk, dan moeten we volgend jaar nog wachten. Maar gewoon organisatoren zitten gewoon goed in elkaar. Dat is gewoon echt een professionele ploeg. En uh, ik ben er niet bang voor dat er iets fout zit. Het gaat gewoon helemaal goed komen. We kijken vooruit naar het WK Turnen begin oktober in Japan... Epke Zonderland is onze grootste troef. Epke Zonderland is een b oftewel een bekende Fries. Een atleet dat durf nog niet, ja. Een uh, beste gymnast, een hele goede gymnast. Goed man, straks meer vanuit Friesland. We beginnen in Den Haag met de algemene beschouwingen en daar is Marcel Bril. Marcel, nog schofferingen of werd er uiteindelijk ook nog een keer inhoudelijk gedebatteerd? Nee, de schofferingen die waren wel uh, voorbij nadat er gedineerd was. Toen de buiken weer vol zaten ging het over de inhoud. Zijn er zijn heel veel uh, moties ingediend, veranderingen van Kamerleden die ze voorstellen. Uh, en uh, daar kwam de premier niet meer in problemen en kon hij dus vroeger dan verwacht aan zijn slotstatement beginnen. Voorzitter, mag ik ter afsluiting nog iets zeggen? We hebben, mag ik wel zeggen, twee dagen intensief met elkaar gedebatteerd. Voorzitter, dit kabinet is meer dan enig ander kabinet in de recente parlementaire geschiedenis... aangewezen op samenwerking met uw Kamer. Het kabinet is zich hiervan zeer bewust. Wij zoeken de samenwerking met de Kamer... en we hebben respect en waardering voor de opstelling van de verschillende fracties in het huis... Er kunnen meningsverschillen zijn tussen partijen, maar wat ons betreft staan die meningsverschillen de samenwerking niet in de weg als het gaat om zaken die wezenlijk zijn voor de toekomst van ons mooie land. Dat is de kracht van onze parlementaire democratie. Dank u wel. En zo kwam ongeveer tien minuten geleden een einde aan twee dagen debatteren. Een debat dat toch overschaduwd werd door incidenten en ruzies. Maar waar ook heel erg veel over de inhoud gesproken werd. Over de eurocrisis, hoe gaan we dat aanpakken. En over dat bezuinigingspakket van het kabinet, 18 miljard. Nou, aan het eind van het liedje is het gewoon zo dat de premier en zijn regeringsploeg daarmee verder kan gaan. Met steun van de PVV. Dus eigenlijk is er niet zo heel erg veel veranderd de afgelopen twee dagen. Uh, als het het gaat om de inhoud. Uh, er moet straks nog wel eventjes gestemd worden over een paar minuten... over al die voorstellen van de Kamerleden om het beleid te wijzigen. Maar die maken allemaal erg weinig kans. Maar mocht ik me nog vergissen, dan meld ik me later weer. Ja, rond half elf graag. één vraagje nog. Ik hoor iedereen op straat praten over... ja, het is wel heel onbeschaafd hè, wat er allemaal in de Kamer gebeurt. Ja, dat is ook wat uh, heel veel uh, mensen zeggen. Uh, alle Kamerleden vonden dat ook. Maar alleen de hoofdrolspelers Mark Rutte en uh, Geert Wilders... die zijn er toch wat nonchalanter in. Die zeggen, ja, we moeten gewoon een stevig debat voeren. We moeten dit tegen elkaar kunnen zeggen. En uh, ja, als Kamerleden dat niet tegen kunnen, dan is dat hun probleem. Maar ja, andere Kamerleden zeggen, ja, we hebben hier toch een voorbeeldfunctie. Hè? Wij zitten hier uh, in de Kamer. En er werd een vergelijking ook gemaakt met het uh, voetbalveld, met voetballers. Uh, voetballers van uh, betaalde voetbalclubs... Die zijn vaak ook voorbeelden voor het publiek. En als die voetballers zich niet gedragen, ja, is het dan gek dat het publiek zich gaat misdragen. Dus dat soort opmerkingen werden er allemaal gemaakt. Maar aan het eind van het liedje is dat de twee hoofdrolspelers uh, vrij nonchalant over waren. En volgens mij ook geen blijvende schade hebben overgehouden. Uh, geen uh, persoonlijke problemen hebben met elkaar. Dus de samenwerking kan gewoon verder gaan. Wat Ze je deed... er ook van mag vinden: van ja. de taal in de Kamer. Ze deden een plas en alles bleef je weet het wel, hè? Ja, zoiets, Tot ja. Straks. Dan vervelend bericht van het voetbalfront. Want uh, we hebben zojuist uh, het nieuws gekregen... dat Avalai zijn voorste kruisband tijdens de training heeft gescheurd. En dat betekent dat hij er maanden uit zal zijn. We proberen straks nog van iemand of iets reacties te krijgen. Maar heel slecht nieuws voor Ibrahim Avalai. Met dat nieuws gaan we over naar de spelers die zo fit zijn als een hoentje. Namelijk bij AZ en Groningen. Tussenstand 1-0 in het voordeel van de Groningers. 66 minuten gespeeld, zie ik, Andy. Dat klopt, Jack. En het is eigenlijk een klein wonder dat het 1-0 staat voor FC Groningen. Want AZ is veel en veel sterker. Maar ja, dat doelpunt. Eh, dat werd eh, goed gemaakt hoor, door eh, de Uruguayan. goede voetballer is dat Texera. Eh, zette de aanval zelf op via Bacuna aan de rechterkant. Bacuna met de voorzet en keurig ingetikt door Texera. Maar daarna alleen maar aanzet dat de klok sloeg. Nu een open doekje omdat de paas op Marcellus goed is. Marcellus komt eh, met grote stappen naar voren. Speelt de bal naar de rechterkant. En dan moet er eens een, een goede voorzet komen vanaf die rechterkant. Die komt ook en dan is het bijna Wermbloem. Die kan eh, binnenkomen maar lukt het weer niet. is het Holman die de bal opvangt maar die raakt hem eh, nogal makkelijk kwijt als hij de bal regelmatig in deze wedstrijd makkelijk kwijtraakt. Het is uh, niet een van de betere spelers in deze wedstrijd voor AZ. AZ had een, een flinke tegenvaller te verduren kreeg vlak voor de wedstrijd. Omdat Altidoor door zijn enkel ging bij de warming-up. En er geen spits is. Dat is nu Goodmussen. Die is nu in balbezit. Wordt opgevangen. Krijgt de vrije trap mee. Een ideale positie voor Elm. Want de bal gaat op de cirkel van het strafstopgebied. Die halve cirkel waar de keeper Brian van Loo ziet dat het recht tegenover hem is. We gaan de wissel krijgen. Al. Hij zat niet in de wedstrijd. Brad Holmen. Hij gaat eruit. En Ali Messaoud gaat erin komen bij het team van Gert-Jan van Beek. Maar die vrije trap is een belangrijke hoor. Want Elm die schiet ze er zeer eenvoudig in vanaf die afstand. Zeker omdat de keeper niet goed weet welke kant die bal gaat komen. Omdat het recht tegenover hem is. Echt op de as van het veld. De vrije trap. Ook goed Die dus als spits opgesteld stond. Omdat ook Boijmans er niet bij is. En ook Benschop geblesseerd is. En dus ook Altidoor. Dat zijn toch belangrijke mensen die gemist worden. Want AZ heeft kansen te overgekregen. Daar is... De vrije trap. De muur is op afstand gezet door Nijhuis. We zitten in de 69ste minuut. 1-0 Groningen nog altijd. Maar dan die vrije trap. Elm erachter en Goedmundsson erachter. Kijken of Elm het gaat doen. Nee, het is een slechte vrije trap, mag ik wel zeggen, van Goedmundsson. Die de bal over het doel tikt. Johan Berg Goedmundsson, die niet zijn kansen pakt in deze wedstrijd... waar hij een basisplaats kreeg. En het misschien wel beter had over kunnen laten aan Rasmus Elm. Die in de eerste helft een vrije trap op de vuist schoot van keeper Brian van Loo van Loo die dus zijn doel heeft schoongehouden. Een klein wonder. Maar toch, na 68,5 minuut spelen staat Groningen nog altijd met 1-0 voor tegen AZ. The things that make you mine. you needn't care. You beautiful all of the time. Het waren de koek's met Shine On. Op dit moment aan de telefoon, Wesley Snijder. Goedenavond. Goedenavond. Wesley, er gebeurt het een en ander bij Inter. Een nieuwe trainer. Dat kan voor jou alleen maar beter worden.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 Maar hebben jullie er ik... niet met, het... met hem over gesproken? Van, uh, dit is niet echt het systeem. Want volgens mij heeft nog nooit een uh, Italiaan uh, vanaf de C-junioren, bij wijze van spreken, met drie man achterin gespeeld. Nee, nee, nee, nee dat klopt. Maar hij heeft natuurlijk, bij Genoa heeft, heeft hij dat zo gedaan. En, uh, ja, hij heeft daar zijn eigen visie over. En ik bedoel, als speler zijn, de, accepteer dat. Maar natuurlijk uh, zijn er wel een aantal spelers naar hem gegaan en hebben gezegd van, luister, misschien hebben wij de spelers daar wel niet voor, hè? Om zo in, die, in dat systeem te spelen, dus...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 Ik bedoel, dat, dat zijn altijd vervelende momenten en hij heeft het uh, hij bet, uh, aan de andere kant, weet je wel, ik, we komen wel altijd heel perfect met hem uh, overweg. En ja, dat, uh, het, het, ik vind het jammer, ik vind het jammer voor hem, maar ja, wij moeten natuurlijk ook vooruit. En vandaag de eerste training met de, met de nieuwe trainer. Met Ranieri? Ja. En uh, die gaat met twee man achterin spelen, begreep ik? Ja, uh, één, uh, <laughs> één voor ogen, maar. En dat ben jij dan, <laughs> Ja, dat ben ik. Maar als je maar speelt hè, want je, bij, bij de, de man die er nu uit is, Gasparini, uh, zat je ook gewoon een keer op de bank. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk een beetje opgeblazen, want ik zat op de bank omdat wij uh, net in Nederland zelf al hadden gehad twee wedstrijden en uh, deze maand onder uh, drie dagen wedstrijd spelen. Dus hij vond het uh, niet verstandig om mij te laten beginnen. Hij zei wel gelijk van luister, je komt er sowieso in. In de tweede helft, maar uiteindelijk zit het na 30 minuten, maar goed. Ik vond het ook vreemd, want ik, ik wilde natuurlijk ook het liefst de eerste wedstrijd meteen spelen, maar hij had had anders uitgelegd naar mij toe en het werd anders opgevat door de media. En ja prima, het is uh, voor de rest, uh, na, na 30 minuten was het duidelijk dat, uh, dat het ook niet uh, werkte zo. Maar stel nou dat hij wel de tijd had gekregen, hè? Het, het lukte hem bij Genua wel, dat is natuurlijk een club ja. uh, in de schaduw van de grote ploegen. Uh, ja. Als hij de tijd had gekregen, had het gelukt of was het gewoon helemaal een mismatch? Nou weet je, ik, ik ik ik ik ga niet zeggen of dat het, uh, sorry, ik een, uh, de scooter voorbij. Ik ga niet zeggen of dat het, uh, wel of niet gelukt uh, uh, zou kunnen worden, maar ik ik weet je, het is, het is natuurlijk ook als je onder drie dagen een wedstrijd speelt, dan, dan is het heel moeilijk om, om in een bepaald systeem te trainen natuurlijk, hè. Je, je, je speelt een wedstrijd, de dag daarna uh, doe je eigenlijk niks. Het is een behandeling, de dag daarna. Uh, ben je een dag voor de wedstrijd, dus ja. dan uh, kan je ook niet veel doen. En de dag daarna speel je alweer. En dat hebben we natuurlijk wel heel vaak meegemaakt in deze uh, eerste twee, drie maanden. Het gaat überhaupt dus lekker ja, in, in Milaan, want uh, jullie draaien niet goed, AC draait niet goed. Uh, dus uh, ja. iedereen loopt feestend op straat, denk ik, op het Domplein. <laughs> ja, jullie nu misschien, <laughs> omdat het uh, Fashion Week is. <laughs> oh, dus daarom ben je op straat? Loop je achter scooters aan en zo? Uh, nee, ik zit in, we zitten gezellig in een restaurant. Wacht even één seconde, want er wordt gescoord op een Nederlands veld. Wacht eventjes. En doelpunt in Altmaar, en die Ja, Jack, uh, voor jou ook uh, leuk nieuws. Kevin Lucassen is erin gekomen. Die ken je vast nog wel, ex-AFC'er. Uh, dat moest wel, omdat Ali Messaoud uh, een uh, voet in zijn gezicht kreeg. Uh, hij scoort niet door Lucassen. Uh, uh, Nick Viergever is de maker van het doelpunt voor AZ, want het is 1-1 geworden. Maar Lucas er stond wel aan de basis. Het uh, was een uh, hele aardige actie waar hij een uh, corner uit versiert. En uit die corner wordt, uh, dus Lucas uh, versiert die corner. En het is uh, Viergever die mee naar voren ging, ook als invaller gekomen. Kevin uh, of uh, uh, Nick Viergever scoort de verdiende gelijkmaker met nog een kwartier te gaan bij AZ tegen FC Groningen 1-1. Ook een gelijke stand voorlopig nog bij Achilles uh, tegen Telstar. Daar zit in de verlenging daar is het ook nog 1-1. We gaan weer even terug naar, uh, naar Milaan, naar uh, Wesley Sneijden. Wesley, wij krijgen net een heel vervelend bericht. En ik denk dat jij het nog niet, ja. ondanks het feit dat je twittert en alles, uh, nog niet weet. Maar uh, Ibrahim Avelay heeft op de training zijn kruisband afgescheurd. Dat meen je niet. Ja. Ik krijg uh, heel over mijn lichaam. Ja, wij ook toen we het bericht net zagen. Uh, net terug uh, naar een blessure en dan uh, een hele zware blessure eroverheen. Ik neem aan dat je nou, hem zo even is, uh, gaat bellen, neem ik aan. Ja, ja, ja, dat ga ik meteen doen, ja. Uh, hoe ziet jullie programma eruit voor de komende week? Eh. Uh, ja, sorry. <laughs> even denken. Weer even tot het. Uh, ja. Goede van de dag, ja. Uh, hoe ziet het programma eruit? Morgenochtend uh, training, en dan vertrekken we direct naar Bologna, waar we zaterdagavond spelen. En dan vervolgens zondagmorgen vertrekken we naar, uh, naar Moskou... waar we dinsdagavond spelen tegen CSK voor de Champions League. En dan volgende week zaterdag competitie en dan weer Nederlands elftal? En dan zaterdag Napoli thuis en dan, daarna Nederlands elftal. Heel goed, jongen. Zat je aan tafel ergens? Ik zit gezellig te eten met wat vrienden en uh, met mevrouw. Dus uh, dat is ik uh, onwijs naast nou zin. Bon appetito. Uh, Grazie. Oké, okay, ik spreek je. Dankjewel. Dankjewel, Hoi. Wij gaan weer eventjes terug naar Andy, want uh, daar belooft het toch spannend te worden. Je zei het al in een eerdere flits, AZ veel sterker en nu ook op gelijke hoogte. Ja, het is natuurlijk wel heel vreemd dat uh, Ali Messaoud, die had nog geen bal geraakt... krijgt de schoen van Ivens in het gezicht en moet uh, noodgedwongen eruit. En dan komt die uh, jonge Kevin Lucas erin, die meteen een hele goede actie had vanaf de rechterkant. Hij speelt nu als spits, want Ludmussen speelt aan de linkerkant als linkerspits... en Berens als rechterspits. En uh, Berens heeft nu een uh, hoekschop eruit gehaald... En uh, dan ligt er weer iemand uh, geblesseerd. Ik denk dat het Bennett is. Uh, Burnett is uh, inderdaad. Die daar op de grond ligt. En ook wat last van kramp heeft. Krijgt wat uh, bemoedigende tikjes van Berends. Uh, maar het is een leuke wedstrijd geworden. Uh, het was al een aardige wedstrijd. Omdat AZ zoveel sterker was dan FC Groningen. Ondanks uh, uh, het doelpunt na vijf minuten al uh, van Texera. Maar uh, hij wilde er gewoon niet in. Maher, een heerlijke voetballer. Adam Maher. 18 jaar net geworden. Maandje ge, of een paar weken geleden. Uh, speelt echt een, een fantastische wedstrijd. Alleen de kansen wilden er maar niet in. Omdat Altidoor er niet bij is. Omdat Boymans er niet bij is. Benschop is er niet. Valkenburg is er niet. En ook Martens, dat weten we, die is er wat langere tijd niet. Omdat hij geopereerd is. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat uh, genomen worden. Komt uh, voor doel richting tweede paal. Wie kan er koppen? Niet viergever. Het is uh, Ivers die de bal in eerste instantie uh, wegwerkt. En dan in tweede instantie wordt de bal door Danny Holla uit het uh, strafschopgebied weggewerkt. Is het uh, Kieftenbelt die hard uh, in komt lopen? Maar de bal niet bereikt, Maar dan in tweede instantie is het Kappelhof die de bal naar voren ramt. Ja, we gaan nog een leuke laatste tien minuten van deze wedstrijd in. 1-1 de stand. Gisteren de kwart voor negen wedstrijd uh, verlengen en penalties en eergisteren ook. Ik hoop aan de ene kant dat het niet gebeurt. Schot van ver van Elm wordt uh, gekraakt onderweg door Evans. En dan uh, met moeite weer uitverdedigd door uh, FC Groningen. Maar meteen opgevangen door AZ. Het spel bevindt zich op één helft, op de helft van FC Groningen. En dat kon wel eens uh, fataal worden voor de mannen van Pieter Huistra... Overigens als een van de weinigen twee maal een beker heeft gewonnen. En dat met Glasgow Rangers in Schotland. Nu is daar de kans voor uh, uh, AZ. Komt de bal voor? Nee, hij gaat er niet in. Goeie actie weer van Roy Berends. Die opgeleefd is, opgevangen door Lucas. Maar die laat de bal op over de zijlijn gaan. Mag gooien doordat heel snel naar Adam Maher. Maher heeft de bal bij de cornervlag aan de linkerkant van het veld. Maher zoekt een uitweg uit de positie met twee man om zich heen. Vindt hij, uh, wilde ik zeggen, bij El. Maar die glijdt even weg. Komt de bal dan toch bij uh, AZ ...weer via de verdediging bij Elm. Elm, goede bal naar Maher. Maher, randje strafschopgebied, kan hij eventueel uithalen. Nee, het is iets te ver. Moet hij aan de buitenkant zoeken. Doet dat uitstekend, vindt daar Wernbloom. Wernbloom, uh, nee, het is niet Wernbloom. Het is uh, Gudmundsson die de bal heeft. Gudmundsson brengt de bal richting de tweede paal. Goede bal, moet het doelpunt worden. Is het doelpunt? Niet. Oh, hij wiept hem over het doel, maar het was ook geen doelpunt geweest. Want hij, en dat is Ragnar Klavan, stond buitenspel. Maar het was bijna weer een hele grote kans voor AZ, zoals AZ er zoveel heeft gehad. Maar één benut, een paar minuten geleden, door eh, Viergever. Na dat doelpunt voor Groningen van Texera staat het dus. Na 81 minuten spelen bij AZ FC Groningen 1-1. Un bonheur ordinaire Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amer Alles qu'il te faut. Peu importe, si l'on n'a pas ce dont on rêvait, toutes ces maladresses passées hier. D'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse. En demain ne fait que commencer. presenteren van langs de Lijn vind ik niet alleen dat ik het mag doen... maar ook dat ik uh, kennis maak met uh, zangers waar ik nog nooit van had gehoord. Ben Loncle: Soul, het is uh, het nummer El Medi. Het is een Franse soulzanger die getekend heeft op Motown... en eigenlijk kan je zeggen is het de Franse tegenhanger van onze eigen Ellen Clark. Ik ga er zeker een uh, cd van kopen. We gaan naar Andy Houtkamp. Uh, een vrije trap, Andy. Vijf minuten nog en de vrije trap voor Groningen. Oeh, die uh, scheert langs uh, Esteban, de keeper van uh, AZ in het fluoriserend groen. Uh, maar de bal gaat langs het doel en dus een doeltrap voor de keeper van AZ. Eén van de weinige keren in deze wedstrijd eigenlijk dat hij uh, uh, onder druk wordt gezet. Het was de tweede hoekschop voor FC Groningen in deze wedstrijd. Tien voor AZ tot nu toe gezien. Esteban trapt de bal uit, glijdt daarbij weg. En eh, krijgt bal ook niet bij een medespeler. En zo eh, ben ik wel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Nog vijf minuten te gaan, gaan we weer verlengen. Eh, ja, dat hebben we al eerder gezien deze week. Met de late wedstrijd. En dan wordt het een, een middernachtje. De inworp is voor Ragnar Klavan aan de linkerkant van het veld. Huistra staat er vlakbij. En eh, ziet dat Klavan de bal naar voren gooit. maar her zojuist een gele kaart gekregen. Kan de bal niet onder controle krijgen. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt. De Kief de Belt, die moet zich... Oh, dan gaan we een gele kaart krijgen voor Wermblom, omdat hij zich uh, wat uh, druk maakt op Kief de Belt En uh, Bozoek tegen Kief de Belt. terwijl hij al de vrije trap meekreeg. En Nijers zegt, niets heuren. Hup, hier heb jij een gele kaart. En uh, wel de vrije trap voor AZ. Een metertje over de middenlijn Nog vier minuten te gaan. Officiële speeltijd 1-1 bij AZ Groningen. Het wordt er ook wat onaardiger. Komen we straks uiteraard bij terug. We gaan nu eerst naar Honkbal bij de Final Four. De EC eh, Honkbal, dus de Europa Cup 1 voor Honkbal. in de Tsjechische Brno is eh, LND Amsterdam als vierde geëindigd. De Nederlandse kampioen verloor de strijd om de derde plaats... van het Italiaanse Fortitudo Bologna met 10-9. De halve finale werd woensdag al verloren met 1-0 tegen Samarino. We hebben aan de telefoon een teleurgestelde coach, Charles Urbanus. Ja, goedenavond, zeker. Goedenavond, Charles. Is, uh, Absoluut zo. Want wat ging er mis op dit toernooi? Nou ja, goed. De eerste wedstrijd was uh, eigenlijk een prachtige wedstrijd tegen, tegen San Marino. Uh, Rob Kordemans uh, gooide voor ons. Deed dat weer uh, geweldig eigenlijk. Um, en het bleef heel lang 0-0. Um, goed gespeeld van beide kanten. Wij kregen in de eerste helft van de negende inning kregen wij het eerste en derde doel bezet. 0 uit. Normaal gesproken moet je daar minimaal één punt op, op kunnen scoren. En dan hadden wij aan de goede kant uh, gestaan. Dat lukte niet sloeg in een dubbelspel en kreeg drie slag. En toen uh, scoorde, zij, scoorde zij in tiebreak één puntje, toen was gebeurd. Dus uh, ja, het was een fantastische wedstrijd tegen uh, San Marino, die vandaag uh, Parma verslagen heeft, dus uh, uiteindelijk kampioen is geworden. En je weet het, Jack, het is uh, game of inches, hè? Ja, duidelijk. Uh, dan krijg je de teleurstelling. Hè? Dan wordt het meteen derde, vierde plaats. Dan moet je de mannen weer oppeppen. En dan zit ik uh, naar uh, de scorekaart te kijken. En dan denk ik, waar gaat het mis? Je staat in de achtste inning met 9-4 voor. En toch verliezen jullie. Ja, daar uh, krijgen uh, coaches uh, uh, hoofdpijn van. En uh, verliezen ze haren. Um, ik ben uh, jarenlang coach uh, geweest, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> We, we, we, we konden gewoon even in die periode, en dat was de, de achtste inning. konden we gewoon zelfs met twee uit, konden ze even niet tegenhouden. Ze hadden gewoon, ik ja, moet ook zeggen, goede omslagen achter elkaar. Maar normaal gesproken mogen wij die voorsprong niet meer uit handen geven. En ja, vandaar dat ik ook eigenlijk echt heel erg teleurgesteld ben. Niet om die eerste wedstrijd, het was gewoon een supergoede wedstrijd. Maar dat we dit nog uit handen geven, dat is gewoon slecht, klaar. Maar, achteraf, uh, het seizoen eventjes in een nutshell. Uh, een, een geweldig seizoen, weer een Nederlands kampioen. Uh, en het dus net niet redden bij het Europa Cup toernooi. Net iets te lang het seizoen? Nou, ja, eigenlijk niet. Het kwam, uh, moet ik zeggen, mooi uit. Want we speelden, met name aan het einde van de reguliere competitie... speelden we gewoon hartstikke goed... Uh, en we waren gewoon in vorm. We, uh, ja, we werden net op tijd kampioen, waardoor we eigenlijk even tijd hadden om onze werpers uh, rust te geven. Dus dat kwam mooi uit. Ja, nogmaals, uh, die, die wedstrijd, het, het, het, het, het zit zo dicht bij elkaar. Win je daar, dan heb je waarschijnlijk kans dat je het allemaal wint. En uh, nu zitten we helemaal aan de, aan de vierde plaatskant. Goed. Uh, Regeer is vooruitzien. Gaat er veel veranderen bij jullie komend seizoen? Nee, je gaat naar mijn idee niet veel veranderen. Dat is natuurlijk wel weer uh, misschien het leuke van, uh, van, van zo'n toernooi. Uh, het zijn jongens die uh, eigenlijk alles willen winnen. En uh, we hebben nu het landskampioenschap gewonnen. En we willen eigenlijk uh, toch nog wel eens een keer uh, die Final Four winnen. We hebben ons dus voor volgend jaar in ieder geval uh, voor de Europa Cup geplaatst. Dus ik heb het idee dat de meeste jongens uh, nog wel eventjes uh, in ieder geval gas willen geven. En ik ook. Uh, om het volgend jaar uh, wel te winnen. Heel goed, jongen. Bedankt en succes verder. Oké, okay, graag gedaan. We gaan weer naar AZ en uh, we weten dat het nog steeds 1-1 is. Wat we ook weten is dat de tijd wegdikt... en dat jij na 12 uur denk ik weer uh, in de dubbele betaling komt. Ik dacht dat wel, Jack. jij werkt toch ook het liefst uh, s'nachts. Het is uh, <lacht> nog ja. een avond hè. Oh ja, ik breng die pizzas rond. Ja. Uh, we zitten... Ach, hij geeft een gele kaart. Ach, Dit is nou zo kinderachtige gele kaart. Er komen steeds meer gele kaarten naar mijn idee. Ja, het, het wordt ook af en toe wat harder. Maar dit is helemaal niet omdat het zo hard is. Drie minuten extra tijd, 1-1 de stand. Dit is omdat... Uh, uh, wie was dat? Uh, oh ja, dat was Leandro Bacuna. De bal ietsje te ver wegtrapte in de bijna extra tijd. Uh, nu extra tijd. Drie minuten, 1-1 de stand. Wat een kans kreeg Danny Holla na een foutje achterin van keeper Esteban. Hij kreeg hem voor het inschieten in het lege doel en schoot hem er niet in voor FC Groningen. Nu de vrije trap die in gebied komt en heel dicht bij Brian van Lo en invaller Lucas komt. Maar Van Lo is net iets eerder dan Lucas en kan de bal dus pakken en hem in de verte gaan trappen. En Misschien wordt het wel een hele belangrijke avond voor Van Lo als het zo dadelijk 1-1 blijft na 90 minuten. En misschien ook wel na een half uur verlengen krijgen we toch nog een vrije trap die snel genomen wordt. En daar is de kans. Bakuna schiet hem er niet in. Oh, oh, oh. Wat een kans zeg. Hij gaat naar de grond met de handen voor het hoofd. Bakuna had hem echt voor het inschieten. Randjes schouwschopgebied krijgt hem niet eens tussen de palen. Schiet hem naast. Ook omdat Esteban de bal net nog kon aanraken. Maar oh oh oh. Die had toch kansloos moeten zijn. Esteban bij de inzet van Bakuna. En dat is hij dus niet. En is het slechts een hoekschop voor FC Groningen. In de extra tijd. Wat een Kant zegt, zoals Danny Holla die ook kreeg. En nu Bakuna, de hoekschop vanaf de linkerkant. Tadic met uh, voorzet uh, wordt uh, gekompt over het doel. Net over het doel door Virgil van Dijk. En dus mag uh, Esteban, die af en toe wat uh, ja, onzeker staat te keepen, mag de bal weer in het spel gaan brengen. We zitten in die extra tijd die anderhalve minuut verstreken is. Nog anderhalve minuut te gaan. Dan twee keer 15 minuten en dan eventueel penalties, maar dat hebben we al eerder gezien deze week. Esteban glijdt voor de verandering maar weer eens uit. Lijkt wel alsof hij op zijn slippers is gaan voetballen uh, vanavond in plaats van uh, uh, noppen onder de schoenen. Is het balbezit voor AZ via Moisander. Moisander, goede voetballer, uh, maakt uh, wat meter, stoomt op, brengt hem bij Elm. Elm veel ruimte, iets te veel ruimte, kan hem inspelen op Lucassen. Maar Lucassen laat de bal van de voet springen en dan is het uh, drie tegen twee. Als Groningen eruit is, Groningen eruit met uh, Texera, Texera kijkt naar de rechterkant waar Bakuna staat. Hij doet het uh, toch maar zelf. Schiet de bal in de armen van Esteban, die dit wel goed doet. Goed duikt naar de hoek, maar dit had veel sneller moeten gaan, want uh, er waren wat mensen met onder andere Bakuna voorin. Als uh, het spel nu snel gaat naar de andere kant. Lucas iets te langzaam uh, maar toch in balbezit blijft en de bal over de hele gooit naar de rechterkant richting Berens. Berens vindt het, uh, koopt het wel niet, maar de bal schiet door. En dan ziet de grensrechter buiten spel. Ik heb daar mijn twijfels over, net als de 7.500 in het stadion. En Gert-Jan van die al uitbrander heeft gekregen van Nijhuis. En uh, nog wel in zijn uh, vak mag staan om daar te coachen. Maar al een paar keer heel boos is geweest op de scheidsrechter. Uh, omdat hij af en toe wat uh, vreemde beslissingen nam. En ik kan me daar wel iets bij indenken van uh, Gert-Jan Verbeek. De uh, vrije trap genomen wordt uh, gekopt door Bakuna in de handen van Esteban. Esteban gooit hem heel snel naar de linkerkant van het veld. Waar uh, uh, onze grote vriend de invaller uh, normaal gesproken de rug naar klavan De bal krijgt maar dan hoeft het niet meer heeft Neehuis gefloten voor het laatst 1-1. En dat betekent dat we inderdaad gaan verlengen bij AZ FC Groningen. Dan komen we direct in de verlenging weer terug bij Andy. Nu eerst uh, wielrennen. De wielerwereld staat op zijn kop. Er verdwijnen ploegen en anderen fuseren. En er wordt een nieuwe ploeg opgericht, het Australische Green Edge. Je hoort een reportage van Steven Dalebout. In het centrum van Kopenhagen staat deze week een bus. Het is de nieuwe teambus van het nieuwe Green Edge... De Australische renners kunnen er tijdens het WK in Kopenhagen alvast gebruik van maken. Greenwich. met gelikt reclamemateriaal wordt de ploeg deze dagen aan de man gebracht. Australia has a rich history in professional cycling with names like Opperman, Patterson, Mockridge, Stevens, O'Grady, McEwen and Evans. Maar nog nooit was er op dit niveau een Australische ploeg. Nu dus wel met Neil Stevens, onder meer ritwinnaar in de Tour de France als ploegleider. Green Edge moet een wielerploeg op het hoogste niveau worden, maar ook een opleidingsinstituut voor Australië, zoals Rabobank dat is in Nederland. I denk dat think it's a, as I, as I say, the green, you het know, green, fresh. Uh, it's going be a new sort of a team. It's going een be a new approach to cycling. I, I think if I was to pick out, and not just because you're a Dutch radio station, uh, I would really like to copy uh, Rabobank in some facets. You know, it's a, it's a, it's a professional team that sometimes assist the the development of the, of cycling within the country much as we would be able to do that in Australia and so it's a fresh approach i, I know we're going to make a lot of mistakes next year we don't pretend that we're going to go in and uh, and and develop the whole of new, the the world of cycling no we're going to come in We're going to maybe give some good ideas and maybe have some bad ideas but we're going to go in with a fresh appro a fresh approach try to make sure that the level of service to an athlete is uh, is fresh and is new en, ja, en we work. Sterk Australisch georiënteerd, dus, maar ook met Nederlandse rijders: Sebastian Langeveld, Jens Maurits en Pieter Wening. Ja, ten eerste heb ik mijn, uh, mijn keuze gemaakt, omdat ik uh, toe was aan iets nieuws, zeg maar. En, uh, nou ja, daar, uh, ja, Green Nets die kwam eigenlijk. Uh, om mijn weg, een beetje, en uh, nou ja, het is wel een, een ploeg met, met veel, uh, veel ambitie. En uh, nou ja, het is uh, gewoon een uh, de ploeg die wordt gewoon opnieuw opgezet. En uh, het lijkt me gewoon een schitterende uitdaging. Ik denk dat hij had een fantastische experience over these last jaren, right from the start, met Rubberbank. En hij was maybe looking for a bit of a change as well. En so we we really looking for a rider of Peter's characteristics. En I think Peter was looking for a team of our characteristics. And, and, uh, de match ging heel goed en we much looking erg to met with team. Langeveld en Mauris komen dus over voor de klassiekers en Wening voor de etappekoersen. En dan is er een nieuwe generatie komen. Meijer, Bob Ridge, Howard, ze zijn al wereldchampions. Een uitdaging, dat is het. Leven ingeblazen door de Australische miljonair Jerry Ryan. Hij brengt het geld in, hij houdt het allemaal draaiende. Maar dat hebben we eerder gezien. Team Leopard werd vorig jaar uit de grond gestampt, maar daar ging de geldgraan na een jaar alweer dicht. Het gevolg: een fusie met Radio Shack. Stevens ziet het gevaar, maar verwacht dat het bij Green Edge anders zal lopen. Sponsor Ryan verbindt zich sowieso voor drie jaar aan dit team. I don't think uh, it's, it's good that this team start and stop within one year. Uh, as I said, um, all I can comment on about is their is situation. De uh, the Jayco... Company uh, headed by Gerry Ryan has been involved in cycling for 15 years now. He's been involved in the Australian Cycling uh, Federation for the last two years, very strongly, and he's committed for the next three years for uh, with the Green Edge Cycling Project. So, as I say, uh, there's there's no danger in our case uh, that uh, in 12 months' time this team will go down uh, because the, the finance has been put in place. The guarantees are already put in put in place for the next next years. Of in de woorden van Pieter Wening. Ja, kijk, dan moeten we volgend jaar afwachten. Maar gewoon organisatoren zitten gewoon goed in elkaar. Uh, uh, materiaal is goed. Het is, uh, ja, het is gewoon echt een professionele ploeg. En uh, ik, uh, ik ben er niet bang voor dat, uh, dat er iets, uh, iets fout zit. Dus uh, nee, dit gaat gewoon helemaal, uh, helemaal goed komen. En moet in november nog wel een World Tour licentie worden toegewezen door de UCI. En dan mag Green Edge op het hoogste niveau uitkomen. Op Australische tv-zenders als Fox Sports draaien ze alwaar. Dit is Fox Sports, Australia's sports leader. We have the new Green Edge Cycling Project, Australia's first ever fully-fledged professional racing team on the European Circuit. En ook al gaat Karel Evans niet voor Green Edge rijden, met een Australier als laatste toerwinnaar, is de oprichting van Green Edge goed getimed. Can you explain because it, well, cycling is a, a worldwide sport. Um, can you explain how people in Australia think about this team, especially after the last uh, Tour de France, Cadel Evans as a winner? Yeah, that's a really strong feeling. I think it's a, it's funny because people say yeah, over the last few years, people say there's never been a better time for a, an Australian team to start off than now, and it's uh, that's been the feeling over this over these last few years, and so but it just happens to be that we're now we're we're on the point of starting with this new team on January the 1st and uh, Cadell Evans turns around and wins the Tour de France. Now, that's fantastic for us. The awareness of cycling in Australia is really high and uh, the interest that we have uh, based on the studies that we have done is really high and so um, yeah, it, it really is the best time to have started an Australian team. The commitment has never been questioned. The edge in cycling is green. gaan we terug naar Alkmaar. Daar is men aan het verlengen bij de wedstrijd tussen AZ en Groningen. Eh, worden de, ja, de spelers een beetje uitgeput? Moet het weekend weer? AZ ja. bijvoorbeeld tegen Feyenoord? Daar zat ik aan te denken. Ja, en uh, Groningen uit tegen de Graafschap. Ja. Want, uh, daar zijn de trainers toch niet echt blij mee dat ze nog meer extra uh, minuten moeten maken. En zeker AZ. Toch ook al een uh, zware competitie met uh, de Europa League. Uh, dus erg blij zijn ze niet mee. Maar het is wel heel duidelijk dat beiden heel graag door willen bekeren. Want men uh, zet alles op alles. En wat een kansen had Groningen in de laatste paar minuten van uh, de, de reguliere speeltijd met Holla. En met Bakuna. Nu is AZ weer in de avond. Mooisander is mee. Mooijzander schiet de bal. Is... Hey, oh, oh. Hij wordt onderweg volgens de aangeraakt, Maar hij schiet hem er wel in. Mooisander scoort voor 2. Uh, zorgt voor 2-1. Na drie minuten in de eerste verlenging. We gaan nog verder hoor, met de verlenging. Het is geen goal, goal. Dat is al heel lang niet meer. Maar het is een hele aardige goal. En uh, Mooisander deed dat uh, heel goed. Mocht ver komen. En haalde goed uit. Ik dacht als ik het goed zag met rechts. En dan, uh, ja, dan doet hij dat toch uh, heel goed. Even kijken. Of die aangeraakt werd onderweg. Het lijkt er wel een klein beetje op. Van Loos is inderdaad knap geklopt. Hij was uh, heel hard als een streep in de kruising. En zo 2-1 voor AZ. Het eerste bloed in de verlenging is dus voor de rood-witte van Gert-Jan Verbeek. Volleybal dan. Zou het kunnen? Twee keer op de rij de finale van het Europees Kampioenschap halen. Vanaf morgen gaan de Nederlandse voetbalvrouwen het proberen. Volleybalvrouwen uiteraard het proberen. Dan begint het EK in Italië en Servië. Een belangrijk toernooi en niet alleen vanwege de titel. Het is ook de eerste stap op weg naar de Olympische kwalificatie. Oranje moet herhalen wat het twee jaar geleden deed. We hebben een, een ongelooflijk uh, grote stap. Een grote barrière uh, uh, doorbroken. Uh, de laatste stap, uh, Italië, was gewoon de betere ploeg. En, en, da en, en daar moet je van leren. <laughs> en daar moet je ervaring op doen. En, en, en dat is iets dat... Het uh, ja, uh, blijft nog werken in de winkel. Dat was bondscoach Avital Selingen... na afloop van de verloren EK-finale twee jaar geleden. Werk aan de winkel dus. Maar er was een grote barrière doorbroken. De volleybalvrouwen stonden voor het eerst... sinds 1995 weer in de finale. Eindelijk werd de belofte ingelost... Dit Nederlands team kon op topniveau mee en plaatsing voor Londen longte. Dat was 2009. Een jaar later was er van die euforie weinig meer over. Het WK in Japan werd een deceptie. De ritme is, is niet, uh, loopt niet lekker. Uh, de Spelverdessen moeten het gaan zoeken. De Pazing moet gaan zoeken. De aanvassen moet gaan zoeken. En dat, is, uh, een, ja, dat was niet uh, geen één onderdeel van het spel waar we kunnen zeggen ja dat was stabiel genoeg. Een zwak Nederland eindigde uiteindelijk op een elfde plek... en ineens leken de Olympische Spelen heel ver weg. Met die bagage begint Selinger aan een volgend toernooi. De druk is groot. Dit EK is van levensbelang. Een goede prestatie zet het Nederlands team op weg naar Londen. Een slecht EK maakt die weg zo goed als onbegaanbaar. Eigenlijk is alleen een plek in de finale goed genoeg. Maar als je dan nu... Aan de vooravond van een EK een vraag overstelt aan Selinger. dan kun je lang wachten op antwoord. Ik, ik ken het, iedereen in Nederland praat over plaatsen. Over die, dat, dat is. Uh, ja. daar heb ik niks mee. Ik wil, ik wil het niet. Ik wil, ik, tuurlijk, dat is het doel van iedereen. hoogst haalbaar. Maar de, mij, uh, voor mij is het belangrijkste: hoe haal je dat? Nou, de enige manier voor ons in dit geweld mee te doen. als wij ons uh, hoogste niveau kunnen neerzetten. En, uh, en alles moet kloppen. Dan pas hebben we in het verleden bewezen... dat we met de beste kunnen meten. Nog niet eens zeker zijn van een overwinning. Maar dat betekent uh, dat je tegen mij zegt... nu ik ben nog niet bezig met het hele traject wat hierna komt. Namelijk waarom dit jaar zo belangrijk is... de Olympische Spelen van volgend jaar. Dat klopt, dat heb je goed in de gaten. Maar als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik uh, altijd alleen maar met, met nu bezig ben. Zeker wanneer, uh, wanneer je komt mij te interviewen, is meestal op een ongelegen moment... en dat is het moment dat het nu is belangrijker dan gisteren en morgen... Uh, de momenten dat ik een beetje de, de vizier iets waaier uh, neerzet... Uh, gebeurt gewoon veel eerder in het jaar of in het traject. Maar zeker, nu zeker niet. Laten we het dan eens hebben over de wedstrijd van morgen. Spanje, wat is dat voor tegenstander? Het is een uh, tegenstander die vanuit een uh, um, goed verzorgde organisatie... Uh, uitgekookte spelletje probeert te spelen met een... Uh, ja. Redelijk goed spelverdeling en, uh, en, en snelle, snelheid aan de buitenkant. En wat is het aanvalsplan tegen een tegenstander zoals Spanje? Ja, kijk, daar ga ik niet opeens in. Uh, dat is uh, voor mij en, en voor het team in het algemeen... Uh, wij gaan vanuit dat wij het zelf, uh, ons niveau moeten halen. En vanuit gaan van onze eigen kracht. En uh, kijk wat de Spanjaarden uh, wat tegenover kunnen neerzetten. We horen een bijdrage van Lars Geerts. De wedstrijd tegen Spanje begint morgen om half zes... en is natuurlijk live te volgen via Radio 1. We gaan weer terug naar Alkmaar. Uh, het staat nog steeds twee in het voordeel van AZ... En Groningen heeft het zichzelf en, niet makkelijk gemaakt. Hè? Nee, want het staat ook 11-10 in het voordeel van AZ. 10 man voor FC Groningen. Sparv net zijn tweede gele kaart. En daar gaat Berends. Berends slalom er langs. Maar stuit net op de laatste uh, verdediger Burnett. Die uh, jonge jongen die doorgebroken is dit jaar bij FC Groningen. Ja, Tweede gele kaart terwijl Burnett uh, geblesseerd ligt. En Marcellus door mag lopen. Marcellus schiet de bal. Drrr, ah, niet in. Tegen de paal. En dan toch erin. Terwijl Burnett nog altijd in het strafschofgebied ligt. En iedereen van Groningen... Heel boos is, het maar her. Die uh, scoort 3-1. Maar alles en iedereen van Groningen is moest op uh, Marcellus dat hij doorspeelt. Maar dat recht heeft hij. Burnett ligt dan wel geblesseerd in het Maar je hoeft die bal er uh, niet uit uh, te schieten. Het is wel zo sportief natuurlijk. Maar dat uh, doen zeker niet alle clubs. En dus ook niet AZ in deze fase van de wedstrijd. De wedstrijd natuurlijk wel beslist. Twee keer geel voor Spar. betekent rood. Tien man van Groningen. En 3-1 achter in de eerste verlenging. Die nog uh, zes minuten gaat duren. Maher scoort... 3-1 voor AZ. En Groningen kan nog zo boos zijn. Eh, Marcellus zegt nu ook van... Ja, wat wil je nou? Dat ik eh, de bal wegschiet. Ik zou als ik Marcellus was gewoon lekker op je positie rechtsbek gaan staan. En verder denken, jongens, niets meer verder aan de hand. Wij staan met 3-1 voor. Het was niet de meest sportieve actie van de avond. Maar dat eh, zul je ook niet vaak zien. Ik kan me de woede een klein beetje voorstellen voor Groningen. Maar scheidsrechter Nijhuis hoeft niet af te blazen. als het geen ernstige, hele zware blessure is. En als ik naar Burnett kijk, die. Krabbelt weer over en heeft wat pijn aan het been. En zal misschien wel gewisseld gaan worden. Want ik zie er een wissel inkomen. Tim Kurrentjes zal gaan komen voor Burnett. Ja, het is triest voor FC Groningen. Maar AZ leidt met 3-1 na 10 minuten spelen in de eerste verlenging. De fair play prijs dit jaar gaat niet naar AZ. Dat weten we nu al. Dan uh, een andere uitslag. Achilles, de zonder hoofdklasser, schakelt na penalties. telstar uit. De ploeg uit de Jupiler League. Dat is verrassend. Goede ploeg trouwens, Achilles. We gaan door met uh, de, de turn Begin oktober zullen we bij het WK-turnen de blikken toch vooral gericht zijn op één man, namelijk Epke Zonderland. Hij wil in Tokio voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen worden. Even leek een schouderblessure eerder deze maand voor problemen te zorgen, maar de ernst van die kwetsuur valt mee. Dus blijft de missie van Zonderland goud en kwalificatie voor de Olympische Spelen. Daarvoor moet hij op het podium eindigen in Tokio. Nederland volgt de rechtsstokspecialist op de voet. Eén provincie in het bijzonder. De provincie waar Epke Zonderland een uithangbord voor geworden is namelijk Friesland. Edwin Cornelissen peilde alvast de stemming in het noorden. Friese traditie in de vorm van een aantal koren die op straat optreden. En over echte Friese gesproken. Epke Zonderland, Zegt dat de mensen wat? Nou, een atleet, een niet, ja. Een beste gymnast. <laughs> een hele goede gymnast. Ja, de gymnastiek aan de rechtstokken. Dat is een hardfriese. Een hard fietser? Nou, dat meent u toch niet? Aan de ringen. Aan de ringen? Aan de rechtsdag. Dat is het. Kijk, met de naamsbekendheid van Epke Zonderland zit het dus wel goed. En zijn ze in Friesland ook een beetje trots op hem? Uh, dat dacht ik wel, ja. Ja, denk ik wel. Hij heeft het dader uh, hoge geschopt al. Dus, uh... Ja, dat wel. Geweldig, denk ik. Ik denk dat iedereen voor de buis zit als er maar iets te doen is. Ja, zeker weten. Ja. En zo wordt hij dus in Heerenveen en in heel Friesland op de voet gevolgd. Onder meer via Omroep Friesland. Het is manje, Vitje maat, dit is de sport in Bopslag. En dan het onderdeel dat de grote favoriet is, de rekstok. Het verslag van de gouden oefening van Epke Zonderland... tijdens het EK afgelopen voorjaar in Berlijn. Maar dat gaat net zo best. Epke is dus laatste en tot zijn oefening vieren van fout lees. De extreem hoge uitgaanswaarde van 7.7 bezwaardigt de Friese turner toch nog het goud op het rek. Toch eens even vragen bij de collega van Omroep Friesland. Je hebt natuurlijk de nodige Friese sporthelden. Foppe de Haan, Sven Kramer. Welke plek neemt Eppke in? Oeh, dat is, uh, dat is moeilijk. Kijk, voetbal is natuurlijk een grote sport. Dus ik denk dat uh, dat Foppe de Haan bij de meeste Friese uh, toch wel het bekendste als zijn. Sven Kramer schaatsen, ook een grote sport uh, uiteraard. Maar uh, ja, hij zit, hij zit zeker bij de top drie. Ik durf niet te zeggen van op welke plek dan, maar uh, wel top drie. Als je hem ziet in zijn uitstraling, zijn presentatie, is het ook een echte Fries? Ja, zeker. Hij, uh, hij, uh, hij, vindt het ook mooi om, um, in het Friese de, de interview dat merk je gewoon van, ja, dat is het, toch een bepaalde band uh, die je hebt. Dus uh, ja, ook uh, in die zin kun je dat wel zeggen. Ja. Epke, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, echt, echt jongen. Ik, ik weet niet wat hij uh, is. Hoe uh, kwam uh, op de rechtszak? Uh... Epke, voel jij je ook een echte Fries? Ja, behoorlijk Fries, Ja, ik. Uh... Gewoon een beetje, ik ben hier natuurlijk opgegroeid en uh, ja, we spreken hier natuurlijk een andere taal, een groot gedeelte. Het is toch uh, veel rustiger dan, uh, dan bepaalde plekken hier in het land en uh, veel water natuurlijk. Dus het zijn toch wel typische Friese dingen en dan voel ik me heel erg thuis. Je woont in Heerenveen natuurlijk. Uh, merk je dan ook dat ze daar trots op jou zijn als je bijvoorbeeld die Europese titel haalt? Ja, ik krijg heel veel leuke reacties, dat wel. Ja, dus als ik uh, vooral inderdaad na wedstrijden en dergelijke dan... Uh, in, in het dorp, inderdaad, het is een blijvend dorp. Dan, uh, ja, dan krijgen we heel veel leuke reacties, dus dat merk je wel. Ja. Een select saleskip had hem samelen in het café van Sportstad Jerveen, Dit app kan Afgelopen voorjaar was er reden voor een Friesfeestje. Want als eerste Nederlander een gouden medaille winnen op het Keningsnoer, de rekstok, verdient het een huldiging. Fiesje had, dank je wel. Ik hoop En nu gaat de blikken vooruit, want hij kan Friesland opnieuw trots maken tijdens het WK. Hij komt in oktober weer in actie. Uh, dat dacht ik. Het well, kampioenschap dacht ik. Het wereldkampioenschap, inderdaad. Op de Venus wappert de vlag. Maar goed, voor het zover is moet Epke Zonderland eerst nog even zien te winnen. Tijdens dat WK in Tokio en dan met name op zijn favoriete toestel, de rekstok. Ja, zeker. Hij heeft nu twee keer achter elkaar uh, zilver gehaald. Iedereen is natuurlijk wel nieuwsgierig. Van uh, mond het nu een keer uit in, uh, in de gouden plak. Uiteindelijk ja, het wordt hier ook al gezegd: de Olympische spelen. Dat draait het uiteindelijk allemaal om. Maar uh, ja, een wereldkampioenschap uh, telt natuurlijk ook zeker mee. Wij gaan weer gauw naar Alkmaar, want het wordt toch nog spannend, Andy. Ja, invaller Tim Keurntjes. Eh, ja, is wel grappig, is een aanvaller. Maar ja, doordat hij Burnett uitviel, moet hij Keurntjes invallen als eh, linksback. En hij krijgt de bal in eh, de eerste de beste aanval van FC Groningen voor zijn rechter. En ramt hem eh, in het doel achter Esteban. Dus het is 3-2 nog voor AZ. We zitten in de laatste minuut van de eerste verlenging. Vrije trap, dat wel voor AZ. Vanaf de rechterkant van het veld is het Gutmundsen die hem met links erin gaat draaien... richting doelman Van Lo. Daar komt hij vrij. Trap kijken wat het oplevert bij de tweede paal wordt de bal door Van Dijk weggekopt over de zijlijn. En zo wordt het dus nog even spannend met nog uh, uh, 20 seconden plus 15 minuten te gaan in de verlengingen bij AZ Groningen 3-2. Aan de telefoon, bondscoach Bert van Marwijk. Goedenavond Bert. Goedenavond. Uh, jij bent net zo geschrokken als wij denk ik van het nieuws vanuit Barcelona. De zware blessure aan de kruisband van uh, Ibrahim Avalai. Ja, dat kan je wel zeggen ja. Ik hoop eigenlijk nog steeds dat het niet waar is. <laughs> ja, ja. Uh, je hebt nog geen contact, neem ik aan, met hem gehad. Hoe, hoe heb jij het vernomen? Nou, ik had een verplichting vanavond en ik was om een uur geleden ongeveer thuis. En ik zie op Teletext, zie ik het staan, dus ik ben gelijk gaan bellen. En onze dokter was zelf al, uh, had zelf al initiatief genomen om uh, meer informatie te krijgen. En de fysiotherapeut ook trouwens. Dus dat betekent wel dat iedereen heel van geschrokken is. Maar we hebben tot op heden geen contact uh, gehad nog. En, uh, en de dokter is koortsachtig op zoek om, uh, om de medische staf van uh, Barcelona te bereiken. Om wat meer informatie te krijgen. Ja, het officiële bericht luidt dat hij inderdaad uh, een gescheurde voorste kruisband zou hebben in zijn linkerknie. Ja. Uh, stel dat het inderdaad zo is, dan uh, is hier een behoorlijke tijd uit. Ja, volgens mij staat er ook bij dat hij vrijdag al geopereerd wordt. Ja. En uh, ja, goed, de ervaring leert dat zo'n uh, zo zo operatie en zo zo'n blessure ja, zeg het, tussen de zes. En, en tien, elf maanden duurt. Ja, afschuwelijk. En, en, en, ja, het is gewoon... Voor die jongen is het verschrikkelijk. En, en ik kan het, ook, ik kan het bijna niet geloven. Nee, ik had... En ik... voor ons is het ook heel erg, want uh, hij, hij deed het gewoon heel erg goed bij ons. Ja, ik had in het uh, begin van deze uitzending... Westie Snijder die vertelde ik het, die wist het nog niet. Uh, die werd even echt helemaal stil en die zei, ik krijg er kippenvel van. Ik heb dezelfde ervaring met mensen die ik aan de telefoon heb gehad. Ik had, het, ik had het zelf ook. Ja, het is echt... Uh, ik... Dit had ik dus helemaal niet verwacht. Want ik vind, het is niet leuk. Nee. Nou, in ieder geval, ontzettend bedankt voor je reactie, Bert. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay, dan zeg ik. Doe dit. Ik ga nog heel even terug naar Alkmaar. Uh, daar wordt op dit moment niet gespeeld. En uh, ga jij straks in het oog op morgen vertellen hoe het eindigt, denk ik. Ik hoop het, Jack. Het is 3-2 voor uh, AZ. En, uh, ja, we gaan nog 15 minuten voetballen hier in Alkmaar. 7.500 toeschouwers hebben dus wel uh, waar voor hun geld gekregen. Uh, 3-2. Ja, er kan nog uh, best wel wat gebeuren. Ondanks het feit dat uh, Groningen met 10 man staat. Bekervoetbal. Lekker alles uh, naar voren gooien. Dan kan het misschien 5-2 voor AZ worden. Maar het kan ook zomaar 3-3 worden. Dat zullen we over 15 minuten weten. En inderdaad, dan uh, mag ik dat hopelijk melden bij Met het Oog op Morgen. Ja, nog toch nog heel even, wil ik van jou weten. Uh, verwacht jij Groningen nog terug echt in de wedstrijd? Ja, maar Jack, bij 3-1 had ik dat zeker niet verwacht met tien man. Uh, ook vermoeid en alles. En opeens komt dat uh, schot van die keurntjes uh, uit het uh, niets vallen. Het, het kan zo, maar dat zagen we ook in de laatste twee minuten van uh, de, de reguliere speeltijd. AZ veel en veel sterker, maar de allergrootste kansen waren toch voor FC Groningen. Dus iemand, als iemand weet dat uh, voetbal onvoorspelbaar is, dan uh, ben jij het wel. En dat kan ook in de komende 15 minuten nog. Oké, okay. straks de uitslag uh, van Andy Houtkamp in het Oog op Morgen. Morgen is hij uiteraard weer langs de lijn uh, om 10 uur morgenavond. En directer is het Oog op Morgen met Chris Keijden. Goedenavond. Ja voorzitter, het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. Dat is dus de beeldspraak. Ja wat ach. Ja wacht, doe eens normaal man. Wat ach. Ja doe eens normaal nee, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. En voorzitter. Ja. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Nee, u Je kunt normaal. niet praten over de premier. Normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als de Islamitische Aap, dat is toch een idiote uitspraak. Is Kom gezegd zo. dat heeft hij niet gezegd? Doe eens normaal en rustig man. Nee, meneer Wilders. Ik ben hier meneer rustig. Meneer Wilders, meneer Wilders en minister president Alstublieft. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.